7 uur, het NOS-journaal, Remon Serre. Meer cyberaanvallen op banken niet uitgesloten. ING en ABN, genoemd in offshore leaks. En president Uruguay merkte niet dat microfoon al open stond. De Nederlandse banken zijn bang dat cybercriminelen vaker aanvallen zullen doen op hun websites...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 Journalisten van Trouw zijn de namen van de Nederlandse banken tegengekomen... in uitgelekte gegevens uit de offshore-sector. ING en ABN AMRO zouden samenwerken met trustkantoren... om ervoor te zorgen dat hun klanten minder belasting betalen. De journalisten van Trouw zeiden bij Pauw en Witteman... dat ze geen strafbare feiten zijn tegengekomen... maar noemen de werkwijze ethisch problematisch. ING en ABN AMRO zeggen zelf dat ze nooit hebben meegewerkt... aan belastingontduiking. De VVD wil dat een eigen statenlid in Noord-Holland opstapt. Het gaat om Kuk Salgeur, die vier internaten voor kinderen van Turkse afkomst beheert. De internaten zijn gevestigd in woonhuizen in Amsterdam. Er wonen 25 kinderen. Na schooltijd krijgen ze Koranlessen volgens de leer van een conservatieve Turkse moslimgeestelijke. De VVD vindt die leer in strijd met de liberale beginselen.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 De NASA heeft plannen om een asteroïde te vangen en bij de aarde te parkeren, meldden Amerikaanse media. Het zou gaan om een rotsblok van 7 tot 8 meter dat in 2019 met een robotschip uit de ruimte moet worden gehaald. En bijvoorbeeld in een baan om de maan moet worden gebracht. De NASA wil zo meer kennis verzamelen over asteroïden. En ook de technieken perfectioneren voor een bemande ruimtereis naar Mars.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 De Argentijnse regering heeft de Uruguayaanse ambassadeur op het matje geroepen. De president van Uruguay ontkent dat hij het over de Kirchner's had... maar kan niet zeggen wie hij dan wel bedoelde. En dan het weer in het zuiden bewolkt, maar vanuit het noorden steeds meer zon. De wind neemt af en het wordt ongeveer 7 graden. Ook morgen geregeld zon, weinig wind en een graad of 8. Na het weekende stijgt de temperatuur tot boven de 10 graden. Maar meer bewolking en er is dan een toenemende kans op neerslag.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 Een hele goedemorgen, het is zaterdag 6 april. Er zijn tijdens de kou wel degelijk asielzoekers op straat gezet. Het blijkt uit nieuwe gegevens in bezit van de NOS. Portugal wil bezuinigen, Riemann had het er net ook al over. Maar het grondwettelijk hof, dat steekt er een stokje voor. En de voetbalcompetitie is elk weekend spannend. Pelle heeft gewonnen, oftewel Feyenoord. En houden dus zodoende de druk op Ajax, PSV en Vitesse. Die later dit weekend in actie komen. En Nederland is getroffen door een aanval uit Cyberspace. In Amerika gebeurt dat... Het is al langer. It's been going on for seven months and no one's ever seen anything like that before. Aanvallen worden steeds heftiger. Wij zetten ook zwaar geschut in. We spreken met bevelhebber Dick Willeen. Het was dus een DDoS-aanval, zo heet het officieel... waardoor klanten niet met iDeal konden betalen of konden inloggen... bij de banken, bijvoorbeeld ING. Dat maakte de Nederlandse Vereniging van Banken gisteravond laat bekend. Lidwien Gevers vroeg aan Bart van Leeuwen van de Nederlandse Vereniging van Banken... of zo'n aanval de komende dagen weer kan gebeuren. Dat weten we helaas niet. Uh, dat is ook mede de reden waarom wij dit uh, bekendmaken... omdat we dit als een groot maatschappelijk probleem uh, beschouwen. Uh, het Betalingsverkeer is niet in gevaar geweest, dat is het goede nieuws... Maar het is toch vervelend dat banken uh, aan hun klanten niet de diensten kunnen leveren... die ze graag willen leveren. Ik denk dat we de hulp van justitie nodig hebben om erachter te komen... wie, dit, wie hiervoor verantwoordelijk is. Uh, daarom zullen we justitie ook vragen ons daarbij te helpen. Maar dat klinkt namelijk verontrustend, want u zegt dat weten we niet... of het morgen of overmorgen weer gebeurt. Met andere woorden, die kans is groot. Nee, dat zou ik niet willen beweren. Uh, het heeft zich vandaag voorgedaan. Of het in de toekomst uh, zich nogmaals zou kunnen voordoen, dat weten we dus niet. Dat kan... Uh, dit is overigens een breder maatschappelijk probleem. Want we praten hier over problemen op het internet. En daar zijn niet alleen banken actief. Nee, maar is het niet een beetje naïef om te denken dat het na vandaag gebeurd is? Nee, maar dat beweer ik ook niet. Dus u gaat daar ook een beetje van uit? Ik ga daar niet vanuit, maar je moet daar wel rekening mee houden. Nog iets waarvan ik me afvraag of dat niet een beetje naïef is van de bankwereld. Dit had je toch een beetje aan kunnen zien komen? Nou, het is zo dat bij banken vele IT-specialisten eh, dag en nacht bezig zijn... om het betalingsverkeer zo veilig mogelijk te houden. Die houden met van alles rekening. Maar goed, desalniettemin heeft zich dit toch voorgedaan. Dat is heel vervelend. En eh, het is nu zaak om met elkaar, hè, maar dat kunnen de banken niet alleen... de oorzaken hiervan te onderzoeken en aan te pakken. Maar is er rekening mee gehouden? Werd hiervoor gevreesd? En is er iets tegen gedaan? Heeft men, hebben de banken zich ertegen verdedigd? U kunt ervan uitgaan dat de banken alles doen om het betalingsverkeer zo veilig en zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat is uiteraard ook in het belang van hun klanten. Dus daar zullen ze alles voor in het werk stellen. Dus alle maatregelen die je daar redelijke wijze voor kunt nemen zijn zeker genomen. Toch heeft zich dit vandaag uh, voorgedaan en dat is heel vervelend en dat betreuren we zeer. U weet het niet hè, of er genoeg tegen gedaan is. Er is ongetwijfeld uh, veel aangedaan, veel tegen gedaan. Maar kennelijk niet genoeg, want dat heeft zich vandaag helaas voorgedaan. Ja. En nu is heel Nederland bang dat het morgen weer gebeurt? Of overmorgen? Nou, angst lijkt me geen goed raadgever. Maar het lijkt me absoluut noodzakelijk om dit soort uh, uitwassen uh, te bestrijden. Ja, en, en hoe lang moeten we daarop wachten als uh, gebruiker van uh, de websites van de banken? Ja, wat ons betreft heeft dit de hoogste urgentie. Dat is ook de reden dat we daar vandaag transparant over willen zijn. En dit, uh, deze conclusie uh, publiek hebben gemaakt. En dat zei Bart van Leeuwen, de woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken. Toeval of niet, in de Verenigde Staten breken ze zich ook al het hoofd over toenemend aantal cyberaanvallen. Bank of America, Wells Fargo, Citibank, grote banken in de VS... die de laatste maanden doelwit zijn van cyberaanvallen. Hun websites worden platgelegd en klanten kunnen niet meer inloggen. Volgens NBC News gaat het om ongekende aanvallen... op het Amerikaanse financiële systeem. Alleen al op 12 maart werden vijf grote banken getroffen. In totaal waren de websites van de 15 grootste Amerikaanse banken de afgelopen anderhalve maand 250 uur onbereikbaar. Volgens een IT-specialist hebben de banken moeite de cyberaanvallen af te slaan. The attacks not only to be in, but also in the of, how they, or the of how the attacks are Meer en complexere aanvallen, waartegen je je dus steeds moeilijker kunt verdedigen. De aanvallen zijn zo complex dat experts en politici wijzen in de richting van Iran. Niet geheel toevallig gaf de nieuwe minister van Defensie Hegel eerder deze week in zijn eerste grote speech aan dat dit soort cyberaanvallen meer aandacht moet krijgen van het Pentagon. Cyberattacks, which barely registered as a threat a decade ago, have grown into a defining security challenge with potential adversaries seeking the ability to strike at America's security, energy, ...economische en kritische infrastructuur... distance. Cyberaanvallen zijn uitgegroeid tot een bepalende dreiging... ...voor de nationale veiligheid, zegt Hegel. De tegenstanders kunnen anoniem en op afstand grote schade toebrengen aan Amerika. De cyberaanvallen leiden nog niet tot grote paniek in de VS. Maar de vraag of belangrijke Amerikaanse sectoren wel bestand zijn... ...tegen een grote cyberaanval... Dringt zich steeds meer op. Elke zaterdag van 7 tot half 9 het NOS Radio 1 Journaal. Met Bert Fransloten. Het mag dan lente zijn, het vriest nog steeds s nachts. En toch worden asielzoekers op straat gezet. Het is verboden en we hebben het er straks over. Maar eerst gaan we praten over Guantanamo B. Want de hoogste commissaris van de Verenigde Naties op het gebied van mensenrechten... heeft de regering Obama ook gisteren opgeroepen om de gevangenis in Guantanamo B te gaan sluiten. Volgens de Verenigde Naties schendt de VS internationaal recht door gevangenen oneindig op te sluiten... zonder dat er een aanklacht tegen ze is of een proces tegen ze wordt gevoerd. We gaan erover praten met Wouter Zwart, onze correspondent... in. Washington. Wouter, dat is forse kritiek van de Verenigde Naties. Heeft de regering Obama al gereageerd? Nee, dat hebben ze nog niet. Eh, en deze kritiek komt ook niet als een verrassing... omdat het natuurlijk eh, bepaald niet de eerste keer is... Hè, dat Guantanamo een opspraak is. Eigenlijk al sinds de opening in 2002 hoor je die verhalen. Eh, Amerika houdt daar een deel van zijn operaties helemaal geheim. En het deel waar we wel iets van weten is, zoals bekend... Eh, omringd door ja, inderdaad beschuldigingen van het schenden van mensenrechten. De conventie van Genève, ga zo maar door. En daar komt ook nog eens bij dat eh, Obama meteen na zijn aanstelling in 2009... Dus de allereerste keer dat hij president werd, uh, had aangekondigd dat Guantanamo een schande was, dat het binnen een jaar gesloten zou worden. Nou, die belofte heeft hij duidelijk uh, geschonden. Uh, maar goed, daar gaan we het misschien zo ook nog eventjes over hebben. Nou, laten we het er meteen maar eventjes over hebben. Ja. Want uh, hij deed die belofte, vervolgens ja. kreeg je allerlei problemen. Want ja, wie moesten dan die gevangenen opnemen? Welke staten ja. moesten ze dan in geplaatst worden? Is dat nog steeds het probleem? Ja, dat, dat is het precies. Obama heeft weliswaar de afgelopen jaren decreten getekend. die uh, de sluiting van Guantanamo in gang moesten zetten. Maar er speelt ja, politiek gewoon heel veel mee. Onder meer in 2009 heeft het congres daar een stokje voor gestoken. Je zegt het al. Want waar moeten die gevangenen dan uh, heen? die niet in aanmerking komen voor vrijlating. Nou, gevangenis in Amerika zelf, dat zagen heel veel van die politici helemaal niet zitten. Het risico vonden die mensen. En bovendien, ja, moet je wel, en dat is natuurlijk de vraag. moet je wel een gevangenis op Amerikaans grondgebied gaan inrichten voor het illegaal zonder proces vasthouden... van verdacht in strijd dus met internationale verdragen. Moet je dat wel uh, uh, willen? Aan de andere kant natuurlijk ja iedereen maar vrij laten. Dat kan natuurlijk ook niet. dat zou politieke zelfmoord zijn van Obama. Dus je ziet eigenlijk nu dat de regering van Obama gewoon niets doet om Quantanamo te sluiten. Sterker nog, juist uh, uh, alle pogingen die het heeft gedaan in het verleden... nu een beetje aan het afsluiten is. Uh, en dat het het liefst dus ja, laat doormodderen in deze huidige toestand... met alle internationale kritiek van, van dien. En we horen eigenlijk ook vrij weinig meer over de omstandigheden op uh, Quantanamo. Ja. Hoe, hoe is het daar eigenlijk? Niet, uh, niet goed... Uh, daar heeft uh, die klacht van de Verenigde Naties dus ook mee te maken. Al enige tijd uh, is daar een hongerstaking gaande. Volgens de Amerikaanse overheid zijn er 40 van de 166 mensen die daar vastzitten in hongerstaking gegaan. Maar volgens enkele van hun advocaten zou dat er veel meer zijn. Zelfs wel tot 100 van de gevangenen die weigeren om te eten. Uh, zo erg zelfs dat enkele uh, van hen gedwongen worden met slangetjes door de neus gevoerd worden. Nou, die hongerstaking zou zijn ontstaan om twee dingen. Ten eerste als klacht tegen het regime, tegen het onder meer het doorzoeken van de cellen, waarbij uh, ja, beweerd wordt dat bewakers ook de heilige Koran die ze dan mogen hebben, zouden hebben uh, beetgepakt, uh, en daarmee heiligschennis zouden hebben geple uh, gepleegd. En ten tweede zou het uh, protest ook gericht zijn weer natuurlijk tegen die, ja, die gevangenschap zonder aanklacht, zonder protest, uh, uh, zonder proces, zonder uh, eindtijd ook. Sommige mensen moet je weten zitten daar dus al gewoon tien jaar. Uh, en en en het vervelende is dat een heel aantal van die gevangenen, dat is door de rechter besloten, officieel eigenlijk in aanmerking komt om terug te worden gestuurd naar het land van herkomst. Maar dat is eh, ondanks die rechtbankbeslissingen dus nog steeds niet gebeurd. En in de Verenigde Staten zelf leidt dat niet uh, tot discussies? Praat de politiek er nog wel eens over? Nou, steeds minder eigenlijk merken. Ja, protest is er natuurlijk wel. Maar ja, het is een, uh, laten we wel wezen, een kwestie die bijna onoplosbaar lijkt. Bovendien, hè, wie is hier nou verantwoordelijk voor? Hè? De Democraten die spraken er destijds schande van dat Bush Guantanamo openen. Uh, maar zij hebben vervolgens ja, het probleem geërfd. En, en Obama ook. De republikeinen zijn nu degene die Obama wijzen op toch een soort ja, hypocrisie. Waarom sluit jij hem dan niet? En die republikeinen willen zich eigenlijk ook niet branden aan een eventuele oplossing. Dus het lijkt vooralsnog ja. Ja, door te monderen. Ondanks al die kritiek van de Verenigde Naties. Dankjewel, Wouter. Wouter Zwart was dat vanuit Washington. Het is kwart over zeven geweest. Tijd om het te gaan hebben over de Vira. De kans dat het ooit nog goed komt met die hogesnelheidstrein, de Vira, lijkt steeds kleiner te worden. Na bezoek van Kamerleden aan de Amsterdamse werkplaats, waar de Nederlandse spoorwegen de Italiaanse treinstellen onderzoekt, zei VVD-Kamerlid Betty de Boer gisteren... Nou, Dat vertrouwen in de trein is niet toegenomen. Zeer zeker niet. Uh, Integendeel, uh, ik, ik heb geen signalen gekregen vanochtend dat het de goede kant op gaat, laat me zo zeggen. NS-topman Bert Meerstad speculeerde al openlijk over de schadevergoeding. die de NS aan het Italiaanse bedrijf Ansaldo Breda zou kunnen gaan vragen. Dus ons contract zit zo in elkaar: je, je koopt een product en dan moet het doen. Als het het niet doet, dan hoor je ook je geld uh, terug te krijgen. Onze correspondent Rob Zoutberg die probeerde vervolgens in Italië commentaar te vragen bij Ansaldo Breda, het Italiaanse bedrijf dus, dat die Vira-trein bouwde. En dat liep al even moeizaam als de trein zelf. signore uh, Alessio De ik ben Robert Soutberg van de NOS televisione, Radio Televisie in Nederland. Zo begint vrijdagavond 6 uur het contact met Alessio de Sio, woordvoerder van treinenbouwer Ansaldo Breda. We kennen elkaar al een tijdje door de problemen met de Vira in Nederland. En nu wil ik weer een reactie. Ik weet niet of je een verklaring van ons kunt krijgen, zegt woordvoerder de Sio. Bel me over 10 minuten terug. Maar als ik om tien over zes terugbel, neemt hij de telefoon niet meer op. The you have is at the en ook niet om half zeven. wel, het is een mobiele telefoon die ik bel. Signor de Cio ziet dat ik het ben. Maar guardi, nu non parliamo né die mesi né de settimane, noi stiamo we di giorni. Toch het interview met topman Giuseppe Marino van de Vira van eind januari er nog maar eens bijgehaald. De woordvoerder De CEO stond ernaast toen hij hoorde dat de problemen... echt, eerlijk, snel voorbij waren. We hebben het over dagen. We testen nu de treinen. We zijn bezig met oplossingen waardoor het materieel weer veilig is. De oplossingen van de problemen zijn over een minimum van tijd voor elkaar. Dat was eind januari... Maar wat vindt Ansaldo Breda nu van de aarzeling van de NS-top over de veiligheid van de FIRA? Het is raden naar de antwoorden. En ik bel nog eens. Maar kennelijk hebben niet alleen de treinstellen van Ansaldo Breda zo hun kuren... and change since you crossed my way It's keeping me About the lala, even your daddy did it to your mama. I like the lala, li you like the lala, li everybody. Oceano, Oceana zo heet ze. Misschien kent u de stem nog een beetje, want ze zong destijds bij het EK voetbal. Dat lied, het lied van het Europees kampioenschap voetbal. Vorig jaar zomer, Endless Summer. En dit was het nummer Lala. Tijdens de kou, de Vrieskou, zijn de afgelopen periode wel degelijk asielzoekers op straat gezet. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland waren het er twintig. Asielzoekers, uitgeprocedeerd of niet, mogen tijdens de kou niet op straat komen te staan. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zegt dat het ook niet is gebeurd. Maar alleen al in Utrecht klopten drie mensen aan bij Jelle Goezinnen van de vluchtelingenopvang. De mensen die bij ons zijn binnenkomen lopen, dat zijn drie mensen. Eén zwangere vrouw van vijf maanden. En twee zieken waarvan er een nog recent een, vrij recent een uh, suïcidepoging heeft ondergaan. En, uh, en de andere persoon die heeft een, nou, een, een hele tas vol met medicatie... vanwege uh, posttraumatische stressstoornis, vanwege depressie en alles. En dat is Pablo. En Pablo komt uit Congo. 38 is hij, begin november 2011, hier naartoe gekomen. En u hebt een formuliertje bij u... En dat haalt hij uit zijn rode portemonnee. En op dat formuliertje staat... bewijs van in vrijheidstelling. U bent gevangen genomen. Begindatum detentie 15 november 2012. Einddatum detentie 26 maart 2013. Eh, over Amstel. In Amsterdam. En de detentie is dan omdat meneer uitgeprocedeerd was? Ja, meneer zat nog wel in procedure. Maar mocht die procedure niet in Nederland afwachten. En daarom werd hij uh, in vreemdelingenbewaring uh, gezet. En vreemdelingenbewaring om te kijken of hij uitgezet kon worden. Ik zit hier uh, met een warme jas aan, sjaal om. Ik ga even met u, met uw welnemen, naar uw doos toe. Dat is de doos. Mag ik kijken? Oui. Hm? Het zijn medicijnen. Oh, allemaal medicijnen. Eén keer per dag, een tablet, pand naar goed. Het is een gigantische hoeveelheid medicijnen. Voor één maand. Goh, ja. En waarvoor is het dan? Uh, nou, meneer is uh, gevlucht uit Congo enige tijd geleden. En uh, uh, heeft daar in de gevangenis uh, gezeten onder gruwelijke omstandigheden. Hij is uh, ernstig getraumatiseerd en uh, wordt nog behandeld voor veel littekens op zijn lichaam. Hij heeft, nou, hij heeft veel medicatie nodig om uh, een beetje staande te houden. En hij was zonder deze medicatie, zonder enige vorm van medicatie, op straat gezet zeg maar, op 26 maart. In de papieren die u net uh, voor u had... Hebt u ook iets over Kamervragen die gesteld zijn? Bijzonder Partij van de Arbeid en VVD samen... die aan de staatssecretaris vragen van... bent u op de hoogte van het feit dat er zoveel mensen... tijdens die officiële koudagen naar buiten zijn gestuurd? Maar ja, het wordt nu warmer... En wat hebben we dan aan het antwoord als de staatssecretaris ja of nee zegt? Ik hoop dat deze Kamervragen ervoor gaan zorgen... dat in ieder geval het COA niet die beleidsvrijheid gaat nemen. En ook de dienst justitiële die inrichtingen. Um, en dat ze gewoon de regels hanteren van de GGD. Medische nood is onverantwoord om op straat te slapen. Bij uh, onder nul. En als het vriest, dan, dan, dan hou je iedereen binnen. En dan zorg je voor een goede opvang. Je zorgt voor gezondheidszorg, eten en een, een dak boven je hoofd. Hoeveel nachten hebt u op straat geslapen? Maar al die mercadigie. Bosso, is het wel een dunk? Ik heb drie nachten op straat geslapen en dan slaapt hij nu bij een vriend in Utrecht met een fantastische wethouder, toch? Nou, we zijn blij met deze wethouder, zeker. En ook in de andere steden hoor, de, de, de, daar, gaat dat, daar gaat dat goed. Dat goed. Ja, die fantastische wethouder waar ze blij mee zijn. Die luistert naar de naam. Victor Everard, is nu aan de lijn. Goedemorgen. Hoe vaak is, is dit voorgekomen in uw gemeente? Nou, uit de reportage blijkt dat er in dat drie gevallen bekend zijn. En uh, nou ja, het, het, het is, uh, is dit nou een incident en moet iemand een draai om zijn oren krijgen omdat hij verkeerd heeft gehandeld? Of is hier structureel sprake? Nou, vluchtelingenwerk heeft het over twintig, maar het is natuurlijk aan de staatssecretaris om dat heel snel nu boven water te krijgen. Ja, heeft u zelf een oordeel erover? Nou, ik vind, we hebben gewoon als grote gemeente hebben we koud weerregeling. Dat werd ook ja. in de reportage gezegd. Neem maar of het structureel is of niet? Uh, nou ja, uh, één incident is één. Uh, ik heb er al drie uh, uh, gezien en als er dan vervolgens inderdaad twintig worden gemeld, vluchtelingen weer. Ja, dan moet er inderdaad heel snel geschakeld worden of hier iets structureels eh, aan de hand is. Want hoe kan het dat, dat COA, het Centraal Orgaan Opvang van Asielzoekers, zegt in een officiële reactie... hoewel ze niet in kunnen gaan op individuele gevallen... dat ze geen voorbeelden kennen van mensen die in de kou op straat zijn gezet? Ja, dat is voor mij dan ook even een, een vraagteken. daar kan ik het antwoord niet op geven. Uh, uh, het is gewoon... Uh, maar is dat... dat ontkenning van het probleem? Ja, het is omkenning van het probleem of uh, niet goed op orde hebben van je gegevens, uh, onduidelijkheid over de organisatie. Uh, het moet gewoon op tafel kunnen komen. En beide zouden moeten veranderen. En uh, nou ja, de afspraak is gewoon helder tussen volgens mij de minister en nu ook deze staatssecretaris voor minister Leers. Uh, dat bij koudweerregelingen die door de gemeente worden afgekondigd, dat mensen inderdaad niet op straat worden gezet ook niet doortrekken. Ja, want waar gaan deze mensen heen als er helemaal geen opvang meer voor ze is? Nou, als je koud weerregeling, dat is een, een regeling in de gemeente, van, uh, dan vang je mensen gewoon op. Daar heb je noodvoorzieningen voor. En uh, dus als iemand op straat wordt gezet vanuit het Rijk en dus gaat rondzwerven in die steden, dan uh, kunnen ze inderdaad op die manier onderdak krijgen tijdens deze uh, ja, zeer koude periode die we hebben gehad. Ja, het speelt natuurlijk allemaal een rol in die hele brede discussie waarbij gezegd wordt, ja, uh, als je uh, geen recht meer hebt hier op opvang, um, omdat je uitgezet moet worden, dan, uh, ja, dan ben die eigenlijk een beetje aan jezelf overgeleverd. Ja, maar dat is natuurlijk het meer structurele vraagstuk waar we voor staan. In dit geval gaat het inderdaad over van... Uh, nou, wat is iemands toekomst als hij inderdaad uh, geen status krijgt? Is het mogelijk om hem weer uh, terug naar huis te begeleiden? Nou ja, zijn, mensen zijn natuurlijk ook wel aan de andere kant bang om zich dan te melden... ook al is het heel koud, omdat ze bang zijn om opgepakt te worden. Ja, maar het, nou ja, dat, dat is in ieder geval in Utrecht uh, hebben wij uh, het systeem is een, dat je inderdaad gewoon uh, als je in die vrieskou gewoon uh, uh, op de straat bent, dan word je gewoon uh, kan je dus inderdaad meegenomen worden en uh, dat gaat gewoon op een hele goede manier. Dus dat, daar daar zit weinig uh, angst bij om het zomaar te zeggen. Het gaat er meer om is van je wil niet dat dit soort mensen inderdaad zichzelf inderdaad gaan verstoppen uh, in allerlei hoeken en gaten in ons land uh, tijdens dit soort uh, omstandigheden. Ja, en daar nou, de komende tijd, ook al wordt het weer wat warmer... nog eens een fors woordje over moeten worden gesproken. Nou, je moet gewoon de afspraak met elkaar maken, rijk en gemeente, als wij vinden dat het onverantwoord is om uh, bij een bepaalde periode, een koude periode... Mensen op straat te laten, is dat je dan ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en dat je die periodes ook uh, hard met elkaar afspreekt. En in de gemeente hebben we gewoon daar hele goede afspraken over door gemeenschappelijk aankondigen en afkondigen. En dan moet het Rijk zich gewoon ook aan houden en dat zal ik inderdaad ook in wel bij de staatssecretaris aangeven. Dat is duidelijk, meneer Everhard. Ik dank u voor het gesprek. Prima. Wethouder Victor Everhard was dat uit Utrecht. We gaan zo dadelijk praten en eventjes bellen ook met uh, Dick Berlijn, want die weet alles van die aanval op de banken gisteren.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 De winst van de verzekeraars moet terug naar de klant, zei een kassakijker vorige week. In kassa geeft minister Schippers haar reactie. Ze rekent erop dat de premies van de zorgverzekeraars volgend jaar zullen dalen. En wat te doen als de wifi-verbinding in je huis steeds wegvalt? Zes tips en we zetten de beste routers op een rijtje vanavond in kassa. Tien over zeven bij de VARA op Nederland 1.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 Duurde. De reddingswerkers konden daardoor moeilijk hulp verlenen. En de president van Uruguay heeft een diplomatieke rel veroorzaakt. door zijn Argentijnse collega Kirchner een oude heks te noemen. Hij deed dat vlak voor een persconferentie. niet wetend dat de microfoons al open stonden. En Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weerplaza.nl: In een groot deel van het land is het bewolkt. en in het zuidoosten valt ook een spatje motregen. Op de Wadde-eilanden begint de dag echter onbewolkt. Daar schijnt de zon vanochtend al vol op. In de loop van de ochtend zien we de opklaringen geleidelijk naar het zuiden uitbreiden, maar het gaat vrij langzaam. Vooral het zuidoosten houdt de hele dag bewolking. In de rest van het land schijnt vanmiddag van tijd tot tijd de zon, maar zijn er dan ook stapelwolken. De meeste zon is weggelegd voor het noorden van het land. De temperatuur loopt vanmiddag uit een van zo'n 5 à 6 graden op de walla 7 à 8 graden in de noordelijke provincies en 8 of 9 graden in het midden, westen en zuidwesten. De wind draait naar het noorden en blijft matig windkracht 3 tot 4. De komende nacht wordt het wind stil en helder. Het wordt dan koud, temperaturen dalen naar 0 tot min 3 graden. Morgen overdag blijft de zon flink schijnen en er staat amper wind. Daardoor kan de zon de temperatuur op laten lopen naar zo'n 8 tot 10 graden en wordt het een heerlijke dag. Na het weekend neemt geleidelijk de wolking toe, maar de temperatuur begint ook weer te stijgen. Die komt dan steeds vaker boven de 10 graden uit. Vanaf dinsdag gaat het wel weer regenen.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 3 het Radio 1 Journaal. We zijn ondertussen aangeland op zaterdag 6 april. Kampioenskandidaat Feyenoord won van VVV. Met moeite werd de mogelijke degradant met 1-0 verslagen. Trainer Ronald Koeman was niet blij. Dat straks. Maar we gaan even praten op die storing. Althans, dat leek het aanvankelijk, maar het bleek uiteindelijk een aanval te zijn. Gisteravond maakte de Nederlandse Vereniging van Banken bekend dat cybercriminelen de oorzaak waren dat klanten niet met Ideal konden betalen of konden inloggen bij de banken, waaronder ING. Dick Berlijn, voormalig chef der strijdkrachten en tegenwoordig cybersecurity-expert bij adviseurskantoor Deloitte. Goedemorgen. Goedemorgen. Schrok u dat uh, een bank en het Ideal-systeem plat kunnen worden gelegd bij zo'n aanval? Nou, eigenlijk zo langzamerhand niet meer. Want de, de meldingen van dit soort incidenten die zijn er toch al behoorlijk veel. Uh, je, je, moet, je, je moet het een beetje willen zien. Maar ook in Amerika weten we bijvoorbeeld dat de afgelopen maanden dit soort zaken regelmatig voorkomt. Dus ik ben er eigenlijk niet van geschrokken. Nee, en beschouwt u het eigenlijk als één aanval of als twee aanvallen? Want van de week lag ING er ook helemaal uit, hè? Ja, ik heb begrepen dat het eerste um, incident bij ING toch meer te maken had met een intern probleem. Waardoor uh, uh, Saldi niet meer op tijd uh, of we werden uh, in de juiste staat, waren, laat ik maar zo zeggen. In het tweede geval, uh, de DDoS-aanval, de Distributed uh, Denial of Service Attack, zoals het zo mooi heet. Ja, dat, dat vroeg ik maar van waar staat dat in vredesnaam voor, maar het is een uh, Amerikaanse term. Het is een Amerikaanse term en het is een, ja, wat, wat uh, het woord zegt, het is een, een distributed, dus een, een verspreide aanval die van, van vele kanten komt. Uh, en uh, zodanig is dat het uh, betalingsverkeer wordt lamgelegd. Ja, dus dan uh, komt dan niet binnen. Het is niet uh, wat we dan noemen een hek. Je bent niet binnengekomen in het systeem. Maar je hebt wel het betalingssysteem onmogelijk gemaakt. wat al althans ernstig beperkt. Ja, want je bent met heel erg veel computers. Die zijn op hetzelfde moment bezig om eigenlijk toegang te krijgen tot dezelfde poort. En dan krijg je wat je ook wel in, in Minsterland hebt. Namelijk dat het dan verstopt raakt. Exact. Een, een overload, hè, zoals het dan zo mooi heet. En dat gebeurt doordat men uh, daarvoor waarschijnlijk stukjes virus in, uh, zonder dat we het weten, in heel veel computers heeft gebracht. En dan ontstaat er wat we noemen een botnet. En dat botnet, dat, dat staat zo'n uh, ja, cybercrimineel in staat om van heel veel computers, zonder dat mensen daar erg in hebben, heel veel spam te gaan versturen of, of verzoeken te doen aan een bepaalde site. En die site die kan dat niet aan en die, ja, dan, dan gaat hij uit de lucht, dan is die overload. Maar valt je daar, ja, kan je je daar tegen verdedigen? Heel moeilijk. Er zijn wel uh, wat we dan noemen tooling, gereedschapjes voor. Uh, maar die, het laat zien dat die niet voldoende zijn. Uh, het is heel moeilijk om je daar uh, tegen te wapenen. Uh, en We moeten ons ook af gaan vragen, ja, wat moeten we dan doen? En een van de mogelijke mogelijkheden is bijvoorbeeld om, als zo'n aanval plaatsvindt, om dan, ja, wat we dan noemen, terug te hacken. Maar dat zit op dit moment op een aantal uh, problemen, juridische problemen ook. Je moet het ook met heel veel verstand doen, want... Kan je zo'n aanval terughekken, uh, dan zou je ook wat we dan noemen collateral damage kunnen ontstaan. Excuus, voor de engels af. Of, uh, ja. met, dus het lijkt dat wel het alsof we het over een echte oorlog hebben, want collateral damage ja. de, heb ik u ook wel eens nee, horen pre Precies, ja. horen gebruiken in echte oorlogen. Ja. Maar dan beschadig je als het ware andere systemen, dat is het gevaar. Dat zou kunnen, en daar moet je erg voorzichtig mee zijn om, uh, ja, uh, wat we dan maar noemen, uh, offensief terug te gaan hekken. Ja. Is dit een draai, is dit een aanval, laat ik het zo vragen, is dit pesten, wat, wat is dit? Ja, dat is moeilijk nog achter te halen, en dan, moeten, dan gaan we speculeren, het kan van alles zijn. Ik heb zelfs uh, speculaties gezien dat dit gebeurd zou kunnen zijn, uh, omdat mensen gewoon uh, banken gaan chanteren. Met andere woorden, van, als je ons niet betaalt, dan leggen we je een aantal dagen plat. Nou, dat zou kunnen, maar uh, of het zou ook kunnen zijn dat, dat we toch weer te maken hebben met een of andere van een heel uh, slim en uh, klein uh, mannetje die iets uh, nieuws ontdekt heeft... Uh, ik, ik moet er voorzichtig zijn om daar al te, te veel over uh, te gaan speculeren. Daarvoor nou. moet juist nu een behoorlijk onderzoek ook weer plaatsvinden. Dan laten we het speculeren even achterwege. En dan ga ik nog eventjes terug naar waar we het net over, uh, over hadden. Namelijk dat terugslaan uh, wat, wat u zei. Maar dan moet je natuurlijk wel weten waar het oorspronkelijk vandaan komt. Want het zijn miljoenen computers die de aanval uitvoeren. Dan moet je eerst weten ook van wie de hoofdcomputer is, wie de generaal als het ware is. Uh, en dat moet je dan, je moet ook uh, van tevoren heel veel dingen uh, geregeld hebben met je internet service providers. Die kunnen een rol spelen, die kunnen uh, als zo'n aanval aan begint te komen, toch nog wel wat gaan doen. Het is makkelijker om als zo'n aanval uh, gebeurt, om dat in de hele vroege stadia van die aanval uh, aan te kunnen pakken. Ik wil niet zeggen dat dat al lukt, maar dan, kan je, dan kun je nog wat doen. Het is heel moeilijk als die aanval uh, op een gegeven moment in, in zijn volle omvang bezig is. Um, maar dan moeten we goede afspraken gaan maken met elkaar. Ja. En goede afspraken met elkaar ook internationaal? Want het zijn niet alleen computers uit Nederland die dit doen. Uh, uiteraard. Het internet is een mondiaal uh, medium. Uh, en uh, dat wil ook zeggen dat je uh, ja, met goede afspraken en goede maatregelen... in Nederland alleen komen we er echt niet toe. Zullen We Zullen dat echt op een internationale schaal moeten gaan doen? Ja. Denkt u dat het nu voorbij is? Of uh, is er kans dat er vandaag een nieuwe aanvalsgolf komt? Nee, ik heb absoluut niet de indruk dat, dat we nu kunnen zeggen het is voorbij. En, en, en nou dit hebben we dan één keer gehad. Dit, dit is iets waar we toch rekening mee moeten houden dat dit vaker gebeurt, vaker zal gaan gebeuren. En uh, ja, het laat zien dat onze kennis op, op dat gebied um, um, dat we daaraan moeten blijven werken, dat we voldoende cyber-experts hebben. Uh, wil zeggen, eigenlijk, eigenlijk wou je zeggen dat de kennis nog niet voldoende is? Nou, laten we zo zeggen. Um, er zijn hele knappe mensen in Nederland. Zo uh, dus staat me mij niet verkeerd. Maar de uh, cyber-experts, het gat tussen de cybercriminelen en onze eigen capaciteit om daar wat tegen te kunnen doen, die wordt niet kleiner. Die wordt eigenlijk groter. En dat, dat betekent dat we er, uh, wat ik net zei, veel rekening moeten houden. rekening moeten houden ja. dat dit blijft gebeuren. Maar vooral ook dat we aan die achterstand moeten werken. We hebben we u goed verstaan. Meneer Berlijn, ik dank u wel voor de heldere toelichting. Geen dank. Goedemorgen. Het is bijna tien minuten over half acht. Sport, voetbal. Feyenoord pakte gisteravond drie punten. Maar vraag niet hoe. In de Kuip werd maar nipt gewonnen van degradatiekandidaat VVV. Het werd 1-0. Door de zegen blijft Feyenoord wel in de race om het kampioenschap. Trainer Koeman was ontevreden over het spel van zijn ploeg. We hebben slecht gespeeld. We hebben, vind ik... Uh... Uh, en dan met name de eerste helft vond ik uh, buiten dat we, dat we moeizaam speelden in onze opbouw. Uh, het middenveld vond ik uh, moeizaam. Uh, ja, een stukje automatisme is dan weg met, met een aantal nieuwe jongens op het middenveld. Is dit dan allemaal nog het uitvloeisel van die klap die jullie vorige week hebben gehad? Nou, dat zou mee kunnen spelen. Je vraagt je trainer ook af, is dat uh, normaal? Maar uh, ik denk wel dat het meespeelt met, met een jong elftal. Dat er toch een stukje twijfel is. Je mist wat vastigheden op je middenveld. Dat was duidelijk te zien. Ja, waardoor het geheel uh, ook minder is. En, en je mag gelukkig zijn met, met drie punten. Want uh, ik denk dat Mulder ons nog een aantal keer redt... Uh, in een situaties uh, voor de kool. Maar uh, het, was, het was te mager. Het was niet, uh, niet goed, maar... Uh, het zijn ook momenten dat je daar even je ogen voor moet sluiten... en uh, gewoon blij moet zijn dat je wint. Ja, en uh, Mulder, maar we lieten even een gepaste stilte vallen. En Mulder, dat is uh, de keeper voor de niet voetballiefhebbers. Uh, Na acht uur praten we verder met Rachna Niemeijer. Dan hebben we het over de rest van het spannende voetbalweekend. Dit is tot half negen het NOS Radio 1-journaal. Bluff of niet? Noord-Korea zorgt voor slapeloze nachten bij de wereldleiders. Daar gaan we over praten. Want experts uit de hele wereld buitelen over elkaar heen om uit te leggen wat Noord-Korea in zijn schild voert. Staat de jonge leider Kim Jong-un op punt van aanvallen of speelt hij gewoon hoogspel? Zuid-Korea en de Verenigde Staten treffen voorzorgsmaatregelen... maar blijven kalm. Noord-Korea has yet again moved a medium-range ballistic missile to the east coast. No Noord-Korea verplaatste deze week twee middellange afstandsraketten naar de oostkust. Gaat weer een test uitgevoerd worden? En wanneer? Misschien op 10 april? Noord-Korea zegt althans de veiligheid na die datum niet meer te kunnen garanderen voor ambassadepersoneel, onder meer uit Rusland dat zich inmiddels ook afvraagt waar het aan toe is. We willen weten wat de reden is van dit advies, als het een advies is. Op de Noord-Koreaanse staatstelevisie ondertussen niets anders dan militaire drills, vuist in de lucht en een vastberaden leider Kim Jong-un die de troepen inspecteert. Een soldaat schreeuwt de bekende oorlogsretoriek over het plein waar soldaten in het gelid staan. We zullen Amerika genadeloos vernietigen, evenals hun basis in Zuid-Korea. Toch halen nog steeds veel Zuid-Koreanen hun schouders op over de dreiging. Ons Patriot raketsysteem zal ons beschermen. Ik leid een normaal leven en ben totaal niet nerveus. Zuid-Korea heeft toch maar twee schepen met afweergeschut voor de kust gelegd. En Amerika stuurt bescherming naar Guam, midden in de oceaan tussen Korea en de VS. Want wat wil Kim met die raketten doen? Is Kim echt zo geliefd als de propagandafilmpjes doen vermoeden? Of heeft hij deze crisis nodig om in het zadel te blijven? Goedemorgen, Cicco van der Meer. Goedemorgen. Kernwapen en Noord-Korea-deskundige, verbonden aan Klingendaal. Waarom denkt u dat uh, Kim dit doet? Hij heeft twee redenen. Uh, ten eerste een buitenlandse reden. Uh, Noord-Korea voert deze politiek al, al jarenlang richting het buitenland. Af en toe voegen ze de spanning heel erg op. Uh, dat doen ze als ze een heel gevaarlijk land zijn. En dan zeggen ze eigenlijk, we zijn heel gevaarlijk, maar als jullie ons betalen, dan zijn we minder gevaarlijk. Uh, hij wil eigenlijk gewoon onderhandelingen. Hij wil bij onderhandelingen economische concessies. Hij wil energiehulp, hij wil voedselhulp, hij wil opheffing van economische sancties. Dat is een hele belangrijke uh, motivatie. Aan de andere kant heeft hij ook een binnenlandse motivatie. Het werd net al even genoemd. Uh, ja, hij moet ook de mensen in zijn eigen land uh, midden in de onderdrukking en de hongersnood tevreden houden. En dat, do dat doet Noord-Korea ook traditioneel door een buitenlandse vijand te creëren. En door te roepen van uh, onze grote leider uh, gaat ons beschermen tegen, tegen de, de in, uh, uh, bezetters die binnenkomen rennen. Ja. En daarmee ja, scharen de rijen zich in Noord-Korea ook achter hem. En dat werkt nog steeds? Het werkt nog steeds, ja. Het, is, uh, ja, het enige wat je nu dus ziet, en waarom de, de crisis nu wat oploopt... is dat de buitenlandse kant wat minder goed loopt. Omdat ja, toch de Amerikanen en Zuid-Koreanen zeggen... van ja we kennen het spel wel, moeten we nou weer met ze gaan onderhandelen... in reactie op die provocaties. Dat laten we maar even wachten. Dus he, daardoor loopt de spanning aan die kant iets op. Ja, en misschien uh, staat China daar ook iets anders in? Of uh, zie ik dat verkeerd? Nou, China staat er eigenlijk altijd wel een beetje hetzelfde in. Um, uh, China is ook een beetje tegen heug en meug een bondgenoot van, uh, van Noord-Korea. China is vooral een bondgenoot van Noord-Korea, omdat ze willen voorkomen dat er instabiliteit ontstaat uh, aan hun grens. En om een beetje de invloedssfeer te behouden. En wat je iedere keer ziet in dit soort crisis... is dat China het helemaal niet leuk vindt... dat Noord-Korea juist die instabiliteit bevordert door uh, al, al hun retoriek. Um, en ja, goed, China uh, laat nu iets duidelijker merken... aan Noord-Korea uh, met, met de VN-sancties die ze hebben gesteund... van, ja, doe dat nou alsjeblieft niet. Uh, ga nou niet weer die provocaties opvoeren. Maar uh, in grote lijnen is er nog niet zo veranderd, hoor. Ja, ik heb zelf namelijk het idee dat de spanning wel uh, weer uh, groter is... misschien zelfs wel dan de vorige keer en dat hij misschien wel gedwongen is om niet iets groots... maar wel iets kleins te doen. Ja, dat is moeilijk, moeilijk te zeggen of die spanning nou echt hoger is. Uh, uh, in, qua retoriek lijkt het wel zo. Inderdaad, he, dat die inschrikken van die wapenstilstand... en het, het, het, het visuele wapenkletter met de VS lijkt meer. Aan de andere kant, een paar jaar geleden... Uh, liep, liep de, de, de spanning nog uit op uh, echt wapengekletter. Toen uh, heeft de Noord-Korea een marineschip getorpedeerd... van de Zuid-Koreanen, een eilandje van Zuid-Korea aangevallen. Tot nu toe blijft het beperkt tot woorden. Dus in die zin kun je zeggen, ja, het, uh, het valt nog wel mee. Ja. En die binnenlandse component, want daar moeten we het ook eventjes over hebben... waar u het ook over, uh, over had... Hoe belangrijk is dat voor hem? Is hij de sterke leider? Is hij uh, echt de grote man? Hij is echt een grote man. In Noord-Korea is de, de Kim-dynastie, van, van vader op zoon op kleinzoon. Is echt een, ja, een goddelijke leidersfamilie. Maar, ik moet wel meteen bij zeggen: natuurlijk is, zoals een, in iedere dictatuur, is zo'n dictator ook omringd met een kliek mensen, hoge militairen, mensen van de communiste partij in, in Noord-Korea. Dus hij kan niet helemaal op zijn eigen houtje handelen. Hij heeft natuurlijk ook uh, de mensen om hem heen die hem uh, ja, binnen de lijntjes houden. Dus en je hoort ook van die scenario's van, ja, is, is Kim Jong-un nou wel helemaal goed, bij, goed bij, bij, bij zijn hoofd? Nou ja, uh, ik zelfs, die beelden ze zijn fascinerend, waarin uh, hij gewoon overal te zien is... en ook gewoon de soldaten nog uitlegt hoe ze moeten gaan schieten. Precies, en dat is, dat is, dat is echt een, een typisch noord koreaans staaltje propaganda. Dat deed zijn vader ook, en zijn, zijn, zijn grootvader ook. Het is echt tonen aan het volk van dit is de grote leider waarop we kunnen vertrouwen. Die heeft alle touwtjes in handen Hij weet precies wat hij doet. Heb vertrouwen en ja, laten we hem vooral blijven steunen. Ja, hoe is het trouwens met, uh, met de voedsel, voedselsituatie? Want uh, in het verleden hoorden we ook berichten over dat er hongersnood was in uh, Noord-Korea... en dat de bevolking gewoon leidt. Ja, zeker. Dat is een, een structureel eigenlijk. Dat is al, al, al, al tientallen jaren zo dat, uh, dat er hongersnood voorkomt. En dat is nu weer zo. Er uh, komen ook af en toe weer VN-rapporten uit... waarin weer wordt gesignaleerd dat er met name op dat land... echt zodanig honger wordt geleden dat er echt mensen aan overlijden. Echt een groot aantal mensen ook. Uh, structurele ondervoeding bij kinderen en dergelijke. Ja. En dat is ook een van de redenen waarom dus Noord-Korea... met dit soort provocatiepolitiek... economische hulp probeert binnen te slepen. Ze dus hebben echt voedselhulp nodig. Ja, wat anders uh, kan dat bedreigend zijn voor de positie van de machthebbers. Dat zou je in theorie zeggen, uh, waarin niet dat Noord-Korea... wel een, een echte, heel erg repressieve staat is. In de jaren 90 zijn er ook uh, honderdduizenden mensen... aan hongersnood overleden. En er is geen spoortje van opstand geweest. Dus ja, ze hebben de bevolking behoorlijk onder de knoet. Die, die vindt dat normaal. Die, die, die weet niet beter. Ja, merkwaardige conclusie eigenlijk. Uh, meneer Van der Meer, nou, uh, bedankt voor het kleine inkijkje... in uh, die merkwaardige staat. Noord-Korea, dank u wel. Graag gedaan. Summer night. Tijd dat we nog jong waren. Marianne and Faithful, Summer Nights was dat. komt een onderzoek naar de bacteriën Ehek en Estek. In Drenthe, Groningen en Rotterdam begint een groot onderzoek naar deze darmbacteriën. Wetenschappers hopen dan straks een betere inschatting te kunnen maken... van de risico's van een uitbraak voor de volksgezondheid. Alex Friedrichs is van het Universitair Medisch Centrum Groningen... en coördinerend onderzoeker van dit project. Goedemorgen, en wat wilt u weten? Ja, goedemorgen. Wat wilt u weten uh, allemaal van de mensen? Ja, natuurlijk. Het gaat uh, daarom dat Aztec uh, en en Ehek bacteriën... Uh, die uh, komen overal eigenlijk voor, ook in oppervlakte... en ze komen voor natuurlijk ook op voedsel bij mensen... Maar daaronder zijn bacteriën die zijn minder gevaarlijk en daaronder zijn ook de EHEC-bacteriën die zijn heel gevaarlijk, zoals we in 2011 in de grote uitbraak in Duitsland hebben gezien. En wij willen weten wie daarvan zijn eigenlijk gevaarlijk en wie zijn de minder uh, ziekte-makende bacteriën. Ja. En u wilt ook weten, uh, maar misschien weten we dat al voor een deel, hoe mensen besmet raakten. Ja, precies. Nou, we weten natuurlijk wel hoe de algemene overdragingswegen zijn. Ja. En uh, in dit geval wil we natuurlijk weten, hoe is het in Nederland... hoe wordt in Nederland in urbane centra zoals in Rotterdam... of op het platteland meer in Groningen en Drenthe... eigenlijk STEC en ehek overdragen. Ja, nou goed, we weten natuurlijk dat het via de handen gaat en, en, en dergelijke. Maar hoe gaat u dat nou meten? Hoe, hoe, hoe meet je zoiets? Nou, uh, we gaan klinische, uh, medische, microbiologische laboratoria... Die gaan uh, uh, ...patiënten die uh, diarree hebben en op ontlasting uh, uh, onderzoeken. En uh, daar kijken uh, of wij coli en STIC bacteriën onder deze uh, uh, 25.000 uh, patiënten die wij in de volgende 12 maanden uh, daar onderzoek om doen. Uh, gaan we kijken of we echt bacteriën via microbiologisch onderzoek uh, daarin kunnen vinden. En dan gaan we verder kijken... Mag, mag ik het heel simpel even vragen? De, de mensen die dus deelnemen, die moeten hun ontlasting inleveren. Zo werkt het. Ja, het is dus, ja, dus sowieso dat mensen die diarree hebben, uh, die bij de arts terechtkomen, uh, deze diarree, die wordt dan, uh, daar wordt dan verder onderzoek uh, in gedaan. Zo betekent dat alleen ja. maar mensen uh, worden meegenomen in dit uh, onderzoek die sowieso diarree hebben. Precies. En dan heeft u al voor ongeveer een jaar de resultaten. Schat ik zo ja, wel. precies. Over een jaar hopen we dan meer. Daarom we te we weten hoe het Nederland e inderdaad zit. Het eerste keer ja. in Europa dat er zo'n groot onderzoek wordt gedaan. En uh, het, het belangrijk daarbij is dat echt alle bij elkaar, microbiologen, klinici, GGD's... Iedereen uh, werkt en... met elkaar samen. Nou, en ja. dan hebben we dus wat ik zei, over een jaar uh, de resultaten. En dan zeg ik tot volgend jaar. Dan bellen we weer. Ja, bedankt. <laughs> tot volgend jaar. Succes. Ja. Werknemers in de thuiszorg voeren vandaag actie tegen de bezuinigingen. Er worden duizenden demonstranten vandaag verwacht in Den Haag. Onze verslaggever Ewout de Bruin is bij een opstappunt in Emmen... waar het misschien al flink druk is. Ewout? Ja, dat klopt. Het is hier inderdaad flink druk. We zitten in de bus al. We gaan zo meteen rijden naar Den Haag. Of we, de mensen hier. Ja, waarom gaat u naar Den Haag? Wat gaat u doen? Actie voeren. Ja, dat wisten we al. Maar waarom? Waarom gaat u actie voeren? de bezuinigingen van de tafel te krijgen. Die 1,1 miljard. in de zorg is teveel. te veel. Te veel, te veel. Wat gaat dat betekenen voor de mensen die thuiszorg krijgen? Voor de mensen die thuiszorg krijgen, hou ik mijn hart vast. Want uh, die krijgen het niet meer. Het wordt straks in 2015 afgeschaft. In 2014 uh, worden er geen indicaties meer afgegeven... Uh, ze kunnen straks ook niet meer de, de zorginstellingen in, omdat daar ook het zorgzwarte is Heel veel maatregelen dus. Veel maatregelen. En daarom wordt er straks gedemonstreerd in Den Haag vanaf het Malieveld. Heel veel mensen komen daar naartoe. Later meer. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met uh, Paul anders. Ja, de president van Uruguay heeft een uh, klassieke fout gemaakt. Pikante uitspraken doen vlak voor een persconferentie zonder te beseffen dat de microfoon al open staat. Hij noemde namelijk de Argentijnse president. Christina Kirchner, een oude fake, een heks. die nog erger is dan haar schele man. En de Uruguayaanse krant El Observador zette het op internet. <tieden> Argentinië heeft de ambassadeur van Uruguay op het matje geroepen. De cyberaanval op banken staat in grote letters... op de voorpagina van het AD en de Telegraaf. De Telegraaf zegt hoogleraar Chris Verhoef dat een DDoS-aanval DDoS heel simpel te regelen is. Voor 2 dollar per uur kun je al een aanval bestellen in Roemenië. Trouwens, zet een ander verhaal over banken op de voorpagina. ING en ABN AMRO duiken op in een database... over belastingvlucht naar belastingparadijzen. Volgens de banken gaat het om vennootschappen... die de banken hebben opgezet voor internationale klanten. Dagblad Trouw journalist Martijn Roesing... vertelde daar gisteravond over in Pauw en Witteman. Een van de dingen hè, die we ook aan ING en uh, ABN allemaal hebben voorgelegd... is uh, waarom hebben jullie deze bedrijven... met interessante namen als uh, Wise Bonus Group... of uh, Billion Giant Development of dat soort dingen... waarom um, gebruiken jullie daar afschermmethodes voor? Hè? Waarom zetten jullie daar allerlei quasi-directeuren uh, op... Uh, zodat volstrekt onduidelijk is wie eigenlijk de klanten zijn? Op die vraag antwoorden de banken in de krant dat de betreffende bankonderdelen inmiddels zijn verkocht en de dossiers niet beschikbaar zijn. Trouw zegt ook namen te hebben van Nederlandse particulieren waarvan ze de constructies nog aan het onderzoeken zijn. Aantal faillissementen in de kinderopvang stijgt sterk, dat meldt het AD. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn al 51 instellingen bankroet gegaan. Vorig jaar waren dat er in het hele jaar 73. En nog eens 250 crashes hebben meer dan vier maanden betalingsachterstand bij het pensioenfonds. De een vereniging voor ouders in de kinderopvang verwacht dat ze na de zomer nog veel meer kinderopvangorganisaties de deuren zullen moeten sluiten. NASA werkt aan een missie om een asteroïde te vangen en in een baan om de maan te brengen. Dat meldt Aviation Week en Space Technology Magazine. Zo wil NASA meer over asteroïdes te weten komen om de aarde beter te kunnen beschermen. Ook is de asteroïde volgens de onderzoekers een geschikt station voor een bemande missie. Het project staat gepland voor 2019. Volgende week wordt het NASA-budget bekendgemaakt. In dat trouw staat ook een interview... met de voormalige alleenstaande minderjarige asielzoeker Mauro... die vorige week een verblijfsvergunning ontving. Hij zegt niet zo blij te zijn als de vorige keer... dat hij van de rechter hoorde dat hij mocht blijven. Toen... In het jaar 2010 ging minister Leers in hoger beroep. Hij zegt dat hij door alle media-aandacht aan zichzelf is gaan twijfelen. Maar nu gaat hij plannen maken. Hij wil zijn diploma halen, een rijbewijs, een baan... en op vakantie met zijn vriendin. Ik heb uh, dan uh, nog een klein bericht uh, uit de Telegraaf. Een mannetjesvos, want we zijn toch erger in de vossen. Een mannetjesvos bleek een moeder te zijn. Allemaal te lezen in de Telegraaf. Waar gaan wij trouwens zo over hebben, Paul? We hebben nog de aanval van de banken. Heeft dat gevolgen voor jou, voor mij, voor u thuis? Na acht uur hebben we daar veel meer nieuws over.